Van 5 uur. Christian Wonebakker met het NOS Journaal. GroenLinks wil de gaskraan in Groningen per direct een stuk verder dichtdraaien. Nu wordt er jaarlijks nog 24 miljard kuub gas gewonnen. Dat moet onmiddellijk omlaag naar 18 miljard kuub en daarna naar 12 miljard, zegt GroenLinks-Kamerlid van Tongeren. Eerder vandaag bracht de Onderzoeksraad voor Veiligheid een kritisch rapport uit over de gaswinning in Groningen. Rusland en de NAVO-landen blijven het oneens over het conflict in Oekraïne. Een gesprek daarover was volgens NAVO-chef Stoltenberg wel constructief... maar heeft niets concreets opgeleverd. Wel is afgesproken dat informatie wordt uitgewisseld... over troepenopbouw en legeroefeningen in het oosten van Europa. Daarmee hopen de NAVO in Rusland incidenten en ongelukken te voorkomen. Het aantal meldingen van fysiek geweld op scholen is vorig jaar toegenomen. Bij de onderwijsinspectie kwamen 569 meldingen binnen. Dat is een derde meer dan in 2015. De meeste meldingen komen uit het basisonderwijs. Waarschijnlijk doordat vechtpartijtjes op het schoolplein ook worden meegeteld. Het aantal meldingen van psychisch geweld, discriminatie, seksuele intimidatie en seksueel misbruik nam af. De politie in Italië zegt een aanslag op de Rialto-brug in Venetië te hebben vereideld. Afgelopen nacht zijn vier Kosovaren opgepakt die banden zouden hebben met terreurgroep IS. Ze werden al maanden in de gaten gehouden en afgeluisterd. Onder meer toen ze de aanslag van vorige week in Londen vierden. Ook hadden ze informatie verzameld over het plegen van aanslagen. In Israël krijgen ultraorthodoxe Joden een speciale reclameposter voor de nieuwe Smurfenfilm te zien. Daarop is Smurfin weggelaten, omdat het volgens hun geloof verboden is om vrouwen af te beelden en kennelijk ook vrouwelijke Smurfen. Eerder bracht IKEA speciaal voor de ultraorthodoxe Joden een vrouwloze catalogus uit. Daarvoor bood het bedrijf vorige maand excuses aan.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 Er zijn maar twee rijstroken open. De A12, Arnhem-Den Haag. Tussen Driebergen en Harmelen een half uur vertraging. Een ongeluk op de A15 richting Rotterdam. Verknapend bij Deluxe een kwartier. De A15 richting Goorkem na een ongeluk. Bij Goorkem vijf kilometer file. A20 richting Gouda. Een kwartier vertraging tussen Schiedam-Noord en Rotterdam-Krooswijk. Op de A27 Utrecht-Preda bij Werkendam zijn alle rijstroken weer vrij na een ongeluk. De vertraging is nog ruim een kwartier. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ja, dan zijn we weer voor het tweede uurtje, Muziek Boulevard. Live en Hansen met Ronald. In de middag, uiteraard, want het is nog steeds middag. En het is een schitterend zonnetje buiten. En ik begin het tweede uur. Ja, en wat krijgt u tweede uur te horen? U krijgt zeker het weer. En ik zeg, kijk naar buiten, dan weet u, het wordt ongeveer het weekend... En ik begin met een Nederlands liedje. En dat zou zomaar op mij kunnen slaan. Er wordt hier achter me gelachen. Dus daar zou ik maar geen... <laughs> Gewoon blijven luisteren.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 Dat ik niets om je geef. Maar zo duw je je hoofd in een strop. En ben ik nou te min? Ben ik te min, omdat je ouders meer poen hebben. Dan de mijne? Ben ik te min? We hadden het net even over hem, over ja. Arman. Ja. Nee, nou, hem niet zo gek. Lang geleden heb ik hem op tv gezien. Volgens mij bij Umberto Tam, maar dan weet ik niet meer zeker. Ja. Ja, hij was nog net zo high 40 jaar <laughs> ja, terug. Hoor. Ja, geweldig, ja, Ja, dat is net Herman Brood zo. Hè. Dat is ook, ook zo'n figuur die elke keer terugkomt. Ja, ja, ja. Nou, ja Herman Brood die had nog wat meer uh, hits dan uh, Ja, deze. dat is waar. Dit is ook het enige volgens mij wat bekend is geworden van hem. Ja, ik zou het anders niet weten. Nee. Maar misschien dat iemand nu belt en zegt van... Oh, zou maar kunnen. Niet? Ja, dat zou ja. maar kunnen. Dat ja. weten we. Ik zal de telefoon ernaast leggen. Ja, doen we. Nee. <laughs> Ja, moet je ja, hier ja. achteraan draaien? Hè? Ja, ja, ja, ja. Nou, Ik even, probeer even. deze. Ja. Is ja. Kijk. Hans, Hans, Hans, Hans. hè? Wat? Oh, oh, dit liedje. Ja, ja geweldig liedje. Kijk. Het blijkt mooi, hè? Ja. Hoe heet hij ook weer? Fokkertie, hè? Dat is de zanger. Gaan we nou schelden? Nee, dat is de zanger. Hij heet zo. Ja, Fok fokkertie. je kijkt maar heel nadrukkelijk aan en dan zeg je hier <laughs> Nee, Fokkerty Ja, nog zie je het weer. Ja, sorry. <laughs> maar uh, ik, wel, ik heb wel een leuk nieuwtje. Oh. Er komt een nieuwe vlag op de watertoren. Oh. ja. Voor het eerst Ik wist jaren, niet eens dat er een vlag op stond. Ja, nee, die zijn weg geweest. Voor het eerst in jaren zal een Zandvoortse vlag weer de top van de watertoren sieren. Komende zaterdag zal rond 11 uur een vertegenwoordiger van deze krant aanwezig zijn. Van de krant, van het Zandvoortse krant. Aanwezig zijn om het vast te leggen. Het is een initiatief van Peter, de lid verstegen. Van verstegen ijzerhandel. Die een van de door hem ontworpen vlaggen ter beschikking stelt. Vele is het een dorn in de oog... dat de vlag niet meer op een van de hoogste punten van wordt wappert. Ik erg mezelf er al, al jaren aan. Daarom heb ik contact opgenomen in een groot vlag ter beschikking gesteld. Gelukkig kan men nu de vlag weer hijsen, al dus verstegen. En dat vind ik een mooi gebaar. Ja. Toch? Ja. Want wat is zo'n mooie toren zonder een vlag? Een mooie toren zonder een ja, zonder vlag. vlag. Ja, dat is waar. Ja. Ja, je geeft zelf het antwoord. Ja. Waarom? Ja. Wat ja, is dat? Precies. Ja, een toren zonder toren. vlag. Ja. Is niet zo en nu ]ig. is het een toren met vlag straks. Is trak, ja, nu nog niet. Straks. Ja. Maar wordt, is... hij, wordt hij, wat zouden ze dan doen? Zou die dag en nacht wapperen? Of wordt die gehesen? Teuter het er? Er zit dan te... lichtsensor licht op. Ja? Yeah? Ja, als het donker is gaat hij naar beneden. Leuk. Ja, ja het Ja, dat is een ja. wist ik niet. Voor de times that I made you cry. For the times that I told you lies. For the times that I watched them. Around me, you'll see that I can carry Deze show heet Hans Wassenaar. En Hans was weer na. Nee, dit nee, is niet na. Hans was echt na. <laughs> nee. Vrijdag was het wel zo dat hij me gewoon krenkte. Ja. En nou ook, ik, ik, ik ben echt verdrietig, Hans. Is dat zo? Ja, ik ben niet boos, ik ben verdrietig. Oh, ja. oh ja. ja. De tranen schieten in je ogen, dat vind ik wel erg. Ja. Als je mijn broek schiet, dan gebeurt er een hele ja, andere ding. Moet dingen. je een zakdoek hebben of niet? Nee. Oh. Ik zie wel eens leuk staan. In Heilo heb een, een, een vrouw, een 84-jarige vrouw. die heb, Vannacht hebben ze de politie gebeld. Want ze kon de kraan niet dichtkrijgen. <laughs> ja, echt waar. En de politie is gekomen en ze hebben hem dichtgedraaid. En er komt mensen mens geslapen. Ja, moet je ja. nagaan. Dat was wel een heel leuk ja, bericht, vind ik. Ja. Toch? Ja, soms is geen best aardig. Ja, soms. Ja, als je het toch overnieuwtjes hebt. Wij kwamen net terug Zandvoort in. En een scooterrijder op de Zandvoortslaan. Net vlak voor de rotonde. Die lette op van alles behalve op zijn voorganger. En uh, toen hoorden we kring. En toen lag hij plat. Ja. ja. En toen? ja, het liep weer weg. Maar het passiootje waar hij tegenaan reed... dat had een flinke deuk in oh, het bumpertje. Ja, jongen, jongen, We uh, hebben die Franse auto's helemaal één uh, grote kreukelzone. Dus. Hm. Wil je niet zo negatief over mijn auto doen? Ja, je hebt toch uh, zo'n Citroën-doppie. Ja? Ja. Nou, dat is goed een Frans, man. Als je je ring vergeet, neem je hem mee naar boven. Ja. Zo ja, ja. Ja, inderdaad, een rugzak. Ja. Nou, is makkelijk als je geen benzine hebt, hoor, toevallig. Maar het een herrie als je uitstapt of zo. Ja, dat is wel waar, ja. Hé maar, meneer. Meneer, er komt weer een collecte van de Hartstichting. Oh. Van 2 tot 8 april is de jaarlijkse collecteweek van de Nederlandse Hartstichting. Een bijzonder jaar, want de collecte vindt voor de 50 keer plaats. Tijdens deze week vraagt de Hartstichting financiële steun... voor het bestrijden van hart- en vaatziekten. Laat uw hart spreken en help ook mee in de strijd... tegen deze ernstige volksziekten. Nou, ja, vind ik een goed idee. Ja, vind ik ook. Ja. Voor degene die bij mij langskomt, ik heb al gegeven. Is dat zo? Ja. Zeggen ze allemaal. Ja. Vind je ook niet dat ik rustig begin? Ik vind het heerlijk. Ja, hè? Ik vind lekkere muziek. Ja. Ben ik helemaal niet van je gewend eigenlijk. Hallo zeg. <laughs> ja. Nou, doe eens wat, dan ga ja. ik eens even wat lekkers Ja, er is een digitale spreekuur. Kunt u op digitaal gebied wel wat hulp gebruiken? Ga dan op dinsdag 4 april tussen 10 en 12 uur langs bij Digitaal Spreekuur van ook Zandvoort. Tijdens een spreekuur is er om 10.30 uur een korte presentatie rond het thema een reis boeken via internet. Deelname is gratis en aanmelden is ook niet nodig. Zo. Nou. nou dan weten we dat ook weer. Dan weten we dat ook weer. Dus dan weet ik ook wel jij de, uh, bent dan. Nou ja, die tijd. Ik, ik heb eerst goed gekeken of het geen 1 april was, want dan was het een grap geweest. Maar dat is niet. Dat is weet ik... je niet, hè? Dat nee, weet nee. Je niet. Nee nee, nee, nee. Nee, dat weet je niet. Nee. Nee. Ja. Ja, dat was het. Dat was het eigenlijk, ja. Man, ja, man, ik heb wel meer, maar dat bewaar ik voor straks. Ja, want anders heb je niks weer, te vertellen. Heb ik niks te vertellen. Nee, een ben net alsof je thuis bent. Dat bedoel ik. <laughs> EFN Westkust weerbericht. Oh, ik mag, hè? Van mij wel. Okay. Ja, hoeft niet, hoor. Nee, oh, dat ga ik nu doen. Want dan doe ik weer een muziekje. Wat nee, nee, nee, nee. Na de je mindere... weet je het zeker? Ik weet het zeker. Geen twijfel? Geen twijfel. Je gaat het weer doen? Ik ga het weer doen. Ik ga het alweer nou, dat doen. Dan ga het maar weer doen, dan. Na de mindere dag van gisteren keerde de warmte lente weer vandaag weer terug. Aanvankelijk waren er nog wolkenvelden en lokaal was er een klein beetje regen mogelijk... van een zwak wegtrekkend front... Maar vanmiddag was de ron geregeld te zien. Wie was te zien? De zon. Oh, de zon. De matige en azee-vrij krachtige zuidwestenwind draaide naar zuid... en de temperatuur steeg naar waarde van omstreek 20 graden. Vanavond en de komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en de opklaringen. De wind waaide matig uit het zuiden en de temperatuur daalde naar 10 en 11 graden. Morgen schijnt geregeld de zon. Maar later op de dag neemt geleidelijk de bewolking toe en tegen en in de avond neemt de kans op buien mogelijk met onweer toe. De zuidwestenwind wordt later zuidwest en is matig over land en krachtig aan zee. En de temperatuur stijgt opnieuw naar waarden van rond de 20 graden. Na morgen is de zaterdag kans op enkele buien. Vanaf zondag is er over het algemeen weer droog met flink wat zon. De wind waait. De wind verlaat. De wind waait. Oh. De wind, nee, hij verlaat. Oh, wind verlaat. Ja, hij verlaat. De wind verlaat de zeer krachtige zuidwestenhoek... en draait zondag en maandag naar het noorden tot noordwesten... en de temperaturen zijn dan ook wat lager. Zaterdag wordt het 15, zondag maximaal 12 graden. Na het weekend aanvankelijke temperaturen rond de 14 graden... maar later in de week gaan de temperaturen eerder naar beneden dan omhoog. Nou, het is allemaal wat. Het is wel wat, hè. Het... Dus je, je, je, je wilde nog wat zeggen, hè? Nee, je moet je wolletje weer uit de kast halen. En ja, wat moet ik uit de kast halen? Je wolletje. Dat heb ik niet. En je lange jegeronde broek. Daar komt hij weer aan. Hans. Ja. Sommigen die, die, die zijn wat later geboren dan jij. Oh, ja. En die ja. hebben dat soort dingen niet. nee, nee. nee. Dat, want, nee, die hebben ook gewoon een gulp en niet zo'n klep. Nee, nee, nee. ik weet het van mijn moeder. Van, van, van je moeder? Van mijn vader dat weet is, ik nog. Die had, zo, TMI, die TMI, had inderdaad zo'n zo lange Jäger onderbroek. Dat met met zo'n klep? Nee, die had geen klep. Een ja. uh, beetje laag kruis. beetje laag kruis. Geen erekruis. Maar geen klep. <laughs> geen klep. Ja, dat is die ook Nee, weer. nee die ja, had maar. geen klep. We hebben echt, ik moet soms hier twee van die knoopjes slappen. Ja, dat, is, dat is ja. wel makkelijk. Die hozen hebben dat ook, hè? Die lederhozen, ja. die hebben dat ook, ook zo'n klep. Ja, nou ja, ik weet niet of je in zo'n lederhozen wel eens zo'n pijpen opzij hebt proberen te trekken. Nee, dat gaat heel moeilijk. Nee, precies. Dat gaat een beetje moeilijk. Dat snijdt op plekken die je niet wil. Inderdaad.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 Zomersfeertje. Ja, ik heb, ik heb wel een leuke. Van die groene. Ja. Hey, ik werd een leuke. Je hebt een leuke? Ja, ik werd wakker, strekte mijn armen uit, boog mijn knieën en alles hoorde krik. Ja, ik ben, ben, ik ben crispy. Niet, ik, ben niet oud, ik ben niet oud, ik ben krokant. Ja, crispy. Vind je hem leuk? Ja, ja, ja, ja. ja hij is leuk, maar ik ken hem al. Oh, sorry dat erg? Ik denk, ik geef even een nieuwtje, dat vind die, ik leuk. Die, die is ongeveer net zo oud als van. Uh, het is grijs en als het in je oog komt, ben je dood. Oh, dat wel. Bedankt. Straaljager. Ja, dat is waar. Ja? Ja? Ja? ja. ja. Hey, ik ga uh, uh, uh, op verzoek van mijn plantjes. Van wie? Hey, mijn plantjes. Plantjes. Plantjes. En, en, en speciaal mijn appenboom nu nog geplant moet worden. Ja. De verzoeknummer krijg ik daarvan. Oh. oh! Dat is goed voor mijn tuin ja. ook trouwens. Ja.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 surrender to trust in every all my days of misery someone could have taken them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 Dat is onze eigen Dienant, hè? Wie? Onze eigen Dienand. Dienand, ja. Ja. DINand, uh, Wuthering Heights. Ja. Oftewel, woeste hoogte. Oh nee, Woestof. Wie? Woestof. Dienant, Woestof. Oh, ik wist niet dat hij zo heet eigenlijk. Wienant uh. wist ik wel, maar ik wist ja? zijn achternaam niet. Nee? Een mooie achternaam trouwens. Ja, ja, beter, ja. beter als was naar hè? Nou, sowieso. Oh, oh wat was je naar? Ja, maar ik, man, ik man, ben de arme man. tak, hoor. Ja? Oh, ik ja. ben de wandelende tak. Jij ja, de wandelende tak? Ja, ja, ja. Dat, dacht, dat dacht ik al. <lacht> ja, ik wil toch, ja het is, wat nu komt, het is niet zo leuk. Maar Bibi for Shoes sluit definitief. De bekende schoenenzaak, Bibi for Shoes, in de kerststraat... gaat 1 mei definitief sluiten. Met pijn in haar hart sluit Ans Kusters, het bedrijf... dat ze 28 jaar gerund heeft. Persoonlijke redenen hebben haar genoodzaak dit te doen... Op dit moment is er geen opvolging... waardoor de activiteiten worden gestaakt. Een nieuwe huurder voor het pand is nog niet gevonden. Ja, in dat kader heb ik wel een tip... hier voor de gemeenteraad en het college. Ja. Ga eens kijken in Vlissingen. Daar is hetzelfde gebeurd... als wat hier nu ongeveer aan de hand is in Zandvoort. Ja. Um, het was een hele levendige buis binnenstad. Althans, toen ik er woonde. Um, ik denk dat nu 50% van de winkels dicht is. Ja... Uh, het lijkt wel een ghetto, joh. En als je niet oppast, gebeurt hier precies. Ja, dan maar dan het gebeurt. Je het, echt, um, echt mee oppassen. Het gebeurt, het gebeurt overal, hè? want het gebeurt in. Uh, en, kijk naar Heemstede, de binnenweg is precies hetzelfde. Om de haven sluiten de zaken. Dat, het ziet ja. er niet meer uit, hè? dat is het probleem. Ja, precies. En op het moment en, uh, dat het er niet meer uitziet, ja. dan komt er ook niet ja, meer uit. En ik had een soort sneeuwbaleffect, dat het wordt niet gezellig en de mensen blijven weg. We zitten in de zomer, dus zo zoek een andere metafoor. Een uh, de... kettingreactie. Kijk, ja. Dank je. Ik Doe niet je dan je dan bedenkt ik. het ik gewoon, hè? Oh, man, ik schud ze uit mijn mouw. Oh, wil je niet weten. Nee, doe het niet. <laughs> uh, ja. ja, dat was het? Dat was het even. Man, nou, man. ik vind het wel jammer eigenlijk ja. als er weer een zaak gaat. Ja. En uh, ja, er komt misschien wel weer een zwarme tent in of zo. Ja, dan ben ik ook een beetje bang voor. Een of andere friettent of ja. zo. Oh, um. En want waar we het net over hadden. We hadden toen een hele... Ik kan me herinneren van vroeger nog... En dat is heel lang geleden al gingen wij dauwtrappen. 1844? Ja, zoiets. En dan gingen ja. we dauwtrappen de Zandvoort. En uh, dan gingen we een, een, een, een ertessoep eten bij uh, hoe heet Berkhout. Ja. En deed je dat is ook al weg. Dat ziet er ook niet meer uit, dat pand. Dat is heel jammer. Ja. Echt nou, jammer. We hebben hier uh, vorige week, twee weken geleden... hebben we Marcel Hoorderman gehad. Ja. En die zei dat het met de huren ja. meeviel. Ja. Dus daar zou het dan niet aan hoeven te liggen, nee. denk ik. Nee. nee, dat zou kunnen. Maar ja... Ja. Wat is, wat is het aanbod en wat is de vraag? Ja, dat, dat ja is als jij punt. de vraag niet weet, heb ik nee. het antwoord niet. Oh, ik denk jij hebt het antwoord wel. Nee, nee. nee. Nou, dat is dan weer jammer. Jij bedenkt de vraag en ik geef het antwoord. Ja, is goed. Dat is, uh, jij geeft aan en ik uh, Ja, is goed. Ik ben lollig. Ja. ja. Nou, wees zijn lollig dan. Jij, doe Jij, doe, jij, jij, dan. jij bent na en ik ben... <laughs> <ja. laughs> We gingen, nog We gingen nog door? Nee, jij wilde wat zeggen toch? Nee hoor. Oh, ik dacht het. Nee, nee, nee, nee. nee. Stop. Oh, okay. Ja, het is ook weer mooi, hè? Ja, maar ja, ja je bent wel goed bezig. Oh, hoor. Man, je Nons, schijt toch uit, hè? Oh, jongen, jongen, jongen. jongen. Nou. Hey, de, de deelnemers zijn bekend van culinair zandvoort 2017. Oh. ja. Over een paar maanden is het weer zover. Dan wordt voor de negende keer culinair zandvoort op het Gasthuisplein georganiseerd. Deze deze week maakt de organisatie de deelnemers bekend. Naast de getrouwe deelnemers van de laatste paar jaren heeft ook een nieuwe zich aangemeld voor het lekkerste weekend van Zandwoord. Zet de datum maar alvast in je agenda. 23, 24 en 25 juni. Ja, dus ze moet alleen even verkassen tegen die tijd naar Italië... en dan ben ik heel blij. Waarom dat? Nou, waarschijnlijk zit ik dan in Italië. Zo? Nee, dat is een dierentuin. Jij durft? Nee. Oh. Nee, jongen. Ik ben zo'n scheidluister, dat wil je helemaal niet weten. Ga je met de auto of ga je... Flying High? Nee, met de auto. Met de auto? Ja, met de auto. Met Toet Toet? Met Toet? Ja. Oh, dag zonder. En die kleine? Nee, die loopt thuis. Of ik flikker ergens onderweg Ja. Ja, had je nog wat nieuws? Nou, dat was het. Jij hebt wel wat nieuws dan? Nou, nee, ik wil even zeggen, we zitten alweer in het laatste kwartiertje. Oh, jezus, nou gaat snel, hè? Oh, joh.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 En de voorstelling begint om acht uur. Kaarten aan 57 zijn vooraf donderdag 30 maart. Dus dat kan nog komen. Ik ben nu ja, ja, ja, ja. op tijd. Verkrijgbaar bij Bruna Balkende aan de Grote Krocht. Ja. Hij zit er nog tien uh, minuten open. Ja. ja. ja. Dus, ja. dus hollen. Ho ja, uh, nou, ik heb de recensie gelezen wat, uh, hoe ze dat, dat, uh, dat spelen. Dat ziet er echt heel leuk uit. Ja. ja. Dan dus, uh, vraag je nu uh, aan uh, meneer, meneer Bruna van uh, leggen Zijn Kaartje apart. Ja, de, de, ja, misschien ja. doet hij dat wel. Nee, ja. ja. Dat weet je niet. nee We hebben reclame gemaakt, een soort ja. toch? Ja, precies. Ja. Ja. Hoor Wat je is, dat ook? Ja, mooi. De Blues Brothers zijn dit. ja nee, de dit is over. een beetje friendly, hoor. joh. Oh. Ja. Bestaat er staat de er Blues Brothers? Ja, ik moet niet al stappen. Er kunnen meer mensen op Facebook... Uh, oh, dat bedoel ik. Bijvoorbeeld alleen. Ja. Nee, What you wouldn't dat er over tien minuten een zucht van verlichting door zijn antwoord heen gaat. Ja, dat zou zomaar kunnen. Ja, want we zijn wij klaar. Ja, de, ja, maar onze ja? opvolger is er nog niet. On, hebben we opvolgers? Nou ja, die, uh, hoe heet die ook, met die kleine... Uh... Oh, Thomas. Thomas is er niet, nee. Nee. Oh. Hoe oh, nou. moet dat nou met het dier van de week? Ja, dat weet ik niet. Zal ik het dan maar doen? Tippi. Tippi? Heet die Pippi? Nee, Tippy geloof ik. Oh, Tippi, heet die ik ga, ik ga wel even kijken. Ik ga even in de krant kijken, maar dat doe ik zo. Ah, is stiekem, nou. maar ja, stiekem, even, hè? Even, geef hem even nog een paar minuten. Ja, we wachten nog eventjes. Ja. Maar ik wil wel zeggen: er is een expositie van Diana Lazoy in de wachtkamer. Oh. En de gallery, de wachtkamer in Jupiter Plaza in de Haltenstraat, start 1 april. Ja, dat is link. Ja. Een nieuwe expositie. In de maand april exposeert Diane Lazoy met haar schilderijen. Zooi is geboren en getogen in Noordwijkerhout... en woont nog steeds in haar geboortedorp. Zou je dan de naam niet zeggen, hè? Nee, inderdaad. Nee. Zij maakt vooral schilderijen van portretten van mensen en dieren. Daar ligt haar hart. Het leven erin schilderen, zoals ze zelf zegt. Het begint met houtskool, om het daarna met kleuren op te bouwen. En voor keer op keer een uitdaging. Haar stijl kan je het beste omschrijven en als een fijn schilder... met een grove touch. Dat, is dat klinkt, een... hè? Ja, als een contradictie in termen is. Dus dat klinkt altijd, hè? Ja, vind je? niet? <laughs> Ik vind het wel leuk. Ja, we gaan in afwachting van Thomas. Thomas. Ja, Thomas. Gaan we even nog een plaatje like 100 dagen wel. A hundred days have made me older Since the last time that I saw your pretty face A thousand lives have made me cold But all the mouths that separate Disappear now when I'm dreaming of your face Maar we zouden nog even wat zeggen over het dier van de week. Ja. En weet je hoe het, hoe het beest heet? Nee. Kippie. kippie. Geen tippie, maar kippie. Kippie is een kat, toch? Een kat. Dus een, een beetje Een is dan. Ja, zoiets. Ja. Een, be een beetje nors. Kijk, deze grote kater. De kamer erin. Maar het is ook kippie totaal niet. Gewoon een gezellige, wat verlegen rode kater. Kippie heeft tijdens het schuiladres... Oh, dus kippen... de rode kater van Jan Jans en de kinderen. Nee, deze... Die, is dat zo? Ja, die, had, ja, die ja, maar is die, die is toch dood, of niet? Ja, uit het Kruis is dood. Ja, en Jans en de kinderen, die worden door de studio getekend. Oh, die zijn als springleven. Oh, oh, ik, dacht, ik heb wel eens gezien dat, uh, ja, dat... Ja, volgens mij heb ik wel gezien dat ze allemaal dood waren. Oh, op de tekening dan, hè, bedoel ik. Hè? Ja, die... ga maar verder lezen. Nou, nou niet meer. Nou, <laughs> maar zijn naam krijgt hij omdat hij in een kippenhok altijd lag. Ah. Ja, en hij is naar het asiel gebracht. Hij zoekt nu een rustig huis waar hij de tijd kan krijgen om te wennen. En eventueel een leuke, lieve vriendin. De Bodaan. Ja. Of Huis in Duinen. Ja. Wie is op zoek naar een rode GVR? Grote, vriendelijke kruis. Kijk, daar, daar wacht ik op. Wil u, deze, wil u deze gezellige kater? Ga dan naar Dieren te Huis Kennenbaland. Keesomstraat nummer 5. Ja. Atje. Ik vind hem geweldig. Ik ook. Wil jij iedereen een dag zeggen? Ja, dag. Ook, ook namens mij? Ook namens jou. Oké. Okay. Ah, okay. ah, tot morgen dan. Ja, tot morgen. Ja, tot morgen. Ja, tot morgen. Hartstikke leuk. <laughs> nou, een hele prettige avond. Jij ook, man. Dank je. En, en iedereen morgen. thuis ook natuurlijk. Ja, en, en groet aan uh, die. Ja, dat ga ik doen. Ik ook. Ja, dag. <laughs> Jo!